Tien uur door Almegens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Mansveld heeft bevestigd dat NS wil stoppen met de Vira. Dat zei ze na een dag van overleg met de NS-top op het ministerie van Verkeer. En de NS heeft aan het begin van de avond bekendgemaakt dat de Vira van Ansaldo Breda niet voldoende betrouwbaar is om een robuuste dienstregeling te onderhouden. De Belgische spoorwegmaatschappij NNBS trok vrijdag dezelfde conclusie. Mansveld vindt het een verstandig besluit, maar ze wil wel een onderbouwing. Daarin moet staan wat de financiële en juridische gevolgen zijn... en hoe de NS de gevolgen voor de reiziger denkt op te vangen. Ze hoopt die onderbouwing en het kabinetsstandpunt... vrijdag naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. De regering van de Duitse deelstaat Beieren stelt 150 miljoen euro... beschikbaar voor noodhulp aan de gebieden die getroffen zijn door wateroverlast. Vooral de zuidoostelijke stad Passau heeft zwaar te lijden onder de hoge waterstand. Sinds 1501 heeft het water niet zo hoog gestaan in Passau. Grote delen van de stad staan onder water. De elektriciteit is overal afgesloten, ook in de delen die nog niet zijn getroffen. En verwacht wordt dat het waterpeil in Passau morgen pas zijn hoogste punt bereikt. Bondskanselier Merkel bezoekt de regio morgen samen met de deelstaatpremier Seehofer. Oudere bond Anbo wil niet dat een groot deel van de brievenbussen verdwijnt. Minister Kamp gaf PostNL vandaag toestemming om meer dan de helft van de brievenbussen weg te halen. Ook verdwijnen er 1500 vestigingen van het postbedrijf. De AMBO wil met PostNL alternatieven zoeken. Te denken valt aan postzakken in bejaardenhuizen en bij supermarkten... zodat ouderen toch hun post kunnen wegbrengen. AS Roma en Fulham zijn het eens over een transfer... van doelman Maarten Stekelenburg naar de Engelse club. Stekelenburg gaat morgen met Fulham om tafel. Met de transfer van de voormalige Ayasic... zou een bedrag van 4,7 miljoen euro zijn gemoeid. In januari ketste een overgang van Stekelenburg... naar het Fulham van trainer Martin Jol nog af. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden bewolking. In het noorden opklaringen. Morgen overdag in het zuiden eerst nog wolkenvelden. In het noorden is het dan snel volop zonnig. Dan wordt het 15 tot 19 graden en het blijft droog. Dit was het NMS Journaal. Als je altijd interim manager bent geweest en je krijgt een keer geen voorrang, dan hoef je niet opeens cachère te worden.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 NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn, de Jack van Gelder. Een bijzonder goedenavond. Het Nederlands Elftal vertrekt morgen naar Azië voor twee lucratieve oefenwedstrijden. Vandaag moesten ook de laatste internationals zich melden. En daarbij natuurlijk het feestvarken van de laatste weken, Arjen Robben. Drie prijzen op zak, maar het besef moet nog komen. Ja, ik denk dat dat over een paar weekjes uh, ja, wel gaat komen als we dan... Uh, zo lekker op een standbedje ergens, eh, ergens in de zon liggen dan. Nou, misschien komt hij dan binnen. Straks meer over Robben, over het Nederlands elftal. En over Jong Oranje dat zich in Israël voorbereidt op het EK dat donderdag begint. Bij de Nederlandse hockeyvrouwen was de stemming heel anders. Vandaag werd bekend dat Sophie Polkamp haar interlandcarrière heeft beëindigd. 127 keer stond ze in Oranje. En daarin veroverde ze Olympisch goud, een wereldtitel en een Europese titel. Beerman, Keller is voor de goal. En Polman komt eraan met de stick. Dat houdt uh, Beerman wel even op. Prima verdedigd, Sophie Polkamp. Straks spreken we uitgebreid terug op haar carrière. Met Sophie zelf, maar ook de bondscoach en aanvoerster spreken zich over haar uit. In Barcelona werd vanavond Neymar gepresenteerd. De Braziliaanse voetbalwonder tekent een contract voor vijf jaar. Alleen ze verschijnen bij Kamp Nou zorgde al voor veel opwinding bij de massaal toegestroomde fans. Hey man, hey man, hey man, hey man. U hoort het meest zinnige stukje uit de spreekkoren. Met Edwin Winkels praten we over die gekte in Barcelona... en wat de komst van Neymar zal betekenen voor de club. Verder zijn we bij de persconferentie in Almere... waar de plannen van de nieuwe schaatshal worden gepresenteerd. En we besteden aandacht aan het nieuwste dopinggeval in het wielrennen. Tot 11 uur is dit Langs de lijn. Nou, we beginnen in Parijs, want er werd vandaag de hele dag getennist... op de gravelbanen van Roland Garros. Kortom, goed weer en dus een goed geluimde marktbrasse. Goedenavond. Goedenavond, Jack. Naar welke partij keek je vandaag het meeste uit? Nou, eigenlijk naar, naar twee partijen. Toch naar uh, Nadal en uh, Djokovic. En ik zal meteen vertellen waarom ook. Kijk, Nadal, dat verhaal is natuurlijk bekend. Langer uit geweest, teruggekomen. Daarna uh, acht toernooien gespeeld. Voornamelijk graveltoernooien, toernooien. Bijna alles gewonnen. Toch kwam hij weer als de grote favoriet. Als de koning van het gravel, zeg maar, naar Parijs. Maar die eerste week, het liep allemaal niet. Hij was mopperig. Hij was humeurig. Het weer zat tegen. Hij kon niet goed trainen. En ja, zijn spel leed er gewoon onder. Zijn eerste drie wedstrijden waren niet goed. Uh, ja. Ja, zo niet goed zelfs dat hij zelf zei van... nou, weet je, ik, ik ga nog liever vissen als ik zo speel. Dan heeft het helemaal geen zin om hier te staan. Nou, hij heeft de, de organisatie een veeg uit de pal gegeven van de week... over zijn speelschema, dat de planning niet deugde. Maar waar wij natuurlijk vanaf het begin op zitten te hopen eigenlijk sinds de loting is op een halve finale tussen Nadal en Novak Djokovic. Dus je hoopt wel dat nou ja, Nadal erin blijft en dat zijn niveau goed genoeg is om een mooie halve finale met Novak Djokovic te krijgen. Nou, hij speelde vandaag tegen Nishikori Nadal, de Japanner. En bij vlagen zagen we inderdaad iets van de oude Nadal. Het kan nog eh, zes niveautjes beter. Het, het, het moet ook beter, denk ik. Maar bij vlagen eh, zeker nadat hij de eerste set had binnengehaald, ja, was het af en toe gewoon weer goed en, en, en ja, deed ons weer iets denken aan, aan de oude Nadal. De, de zevenvoudig winnaar op, uh, op Roland Garros. Dan was er nog het verhaal van Novak Djokovic. Want over, als je het over Nadal hebt, heb je natuurlijk automatisch over Djokovic. Want die komt ook uit dat schema richting die halve finale met Nadal. Nou ja, Djokovic, dat is toch een beetje het verhaal de vorige wedstrijd, de persconferentie waar hij niet verscheen en dat toen het verhaal kwam nou, zijn eerste coach, zijn ontdekster zijn eerste trainer, Jelena Gensic hij noemde het zelf vandaag zijn tweede moeder, eh, op 76 of 77 jarige leeftijd overleden in Servië en dat heeft hem enorm geraakt eh, in tranen was hij, hij kon de persconferentie niet doen na zijn overwinning op Dimitrov ja en de vraag was toch van, heeft zijn spel daaronder geleden, hoe, hoe komt hij daaruit het is een emotionele jongen het is een familiejongen, we hebben het eerder gezien toen zijn opa overleed, dat hij een toernooi niet kon spelen. Zijn vader heeft in het ziekenhuis gelegen waar hij, waar hij onder leed. En, ja, en dan toch vraagt hij af, hoe gaat hij hiermee om? Want ik bedoel, het zijn natuurlijk tennissers, het zijn topsporters, maar het zijn ook gewoon mensen en, en, en, en, en ook nog relatief jonge mensen. Nou, de eerste set was uh, niet helemaal goed. Een beetje roestig begon hij. Gaf hij zelf een afloop op toe. Tuurlijk had het meegespeeld. Hij Had niet de juiste intensiteit om zo'n wedstrijd te beginnen. Maar ja, toen hij daar eenmaal door die eerste set heen was, hij speelde tegen Philip Koolschreiber, een Duitser, die overigens een hele goede wedstrijd speelde door daar niet van. Maar toen hij daar doorheen was, door die eerste set. Toen hij daar ja, weer, weer, weer, weer warm was. En zijn, en zijn emotie misschien wat kwijt was. En ze zich kon concentreren op het tennis. Ja, toen speelde hij gewoon een goede wedstrijd. Dus hij speelt goed. Hij heeft dat, dat verlies van, die, van die, ja, zijn tweede moeder, zeg maar, lijkt niet goed verteerd te hebben. Nadal wordt beter. Ja, en die kruipen nu naar elkaar toe in het schema. En daar, dus, dus dat waren echt de twee partijen waar ik op voorhand het meeste naar uitkeek. Maar het spektakel kwam van? Ja, het spektakel kwam van uh, koers Suzan Lenglen. Dat is, dat is de, de andere, het Nadal en Djokovic stonden op het grote centercourt. En daar was een partij tussen Wawrinka en Gasquet, uh, Stanislas Wavrinka. die in de eerste, uh, eerste ronde nog speelde tegen Timo de Bakker. En daar eigenlijk lastig had, niet helemaal fit naar Parijs is gekomen, bovenbeenblessure, tegen Gasquet, wat altijd een beetje nou, een speler is die het de toppers moeilijk kan maken. Gasquet, 2-0 in sets voor, leek te gaan winnen. Hij kwam er de derde set, die verloor, het vierde set verloren, het werd een vijfsetter, daar hebben we er al zoveel mooie vijfsetters uh, gezien, uh, dit toernooi, uh, Robredo, maar ook Tommy Haas, misschien komen we daar zo meteen nog over te spreken. En uh, ja, Gasquet ging eraf voor eigen publiek, 8-6 in de vijfde set, blessurebehandeling naar de vierde set voor de Fransman, 4 uur en 16 minuten op de baan. Een snoeihard gevecht tussen die twee. Wawrinka die het aan de stok had met de umpire. Nou, alles zat er weer in. En het was uiteindelijk Wawrinka die doorgaat. En ja, dat is dan wel weer lekker voor Nadal. Hij treft nu Wawrinka, ja, wat ik al zei, die niet helemaal fit begonnen is. En nu ook nog eens vijf sets in de benen heeft, na een week spelen al. Dus ja, Nadal zal handen wrijvend voor de tv hebben gezeten. En gezien hebben hoe Wawrinka veel moeite had met Gasquet. Ja, je hebt het al net even over Tommy Haas gehad. Uh, het is uh, überhaupt toch een beetje een toernooi van de oudgediende. We hebben al ja. Ook in eerdere uitzendingen over Tommy Robredo en zijn 5-zetting-record. Nu, dus ook Tommy Haas, 35 jaar oud en beter dan ooit. Is er nog hoop voor me? Ja, er is, er is, er is zeker hoop voor hem. Hij gaat nu spelen tegen Djokovic. Maar het mooie is, en dat zei eh, Djokovic vandaag ook... hij mag dan 35 zijn, hij speelt als 25. En hij had de mazzel dat hij vandaag tegen Michael Juschny speelde. Nou, die had waarschijnlijk de slechtste dag van zijn hele leven. Die bakte er helemaal niks van. Die kwam tot ongeveer 60 onnodige fouten. En Tommy Haas was in iets meer dan een uurtje... ik geloof 1 uur en 21 minuten, zo 81 minuten... was Tommy Haas klaar met Juschny. Haas natuurlijk die vijfzetter in de vorige ronde gespeeld... tegen John Isner... Ook al zo'n memorabele wedstrijd 10-8 in de vijfde set. Ja, de, daar is hij nu lekker doorheen gekomen. En, en daar zal hij nu niet zo heel veel last meer hebben door deze drie setter. Dit ging vrij makkelijk vandaag. En hoe was het uh, met de kreunsters? Sharapova bijvoorbeeld? Ja. Als keer... Nou Ja, dat, dat, dat, dat, je ziet nu dat... Uh, de, de, de, de, vrouwentoernooi wordt interessanter. De verschillen worden wat kleiner. De speelsters van naam gaan elkaar tegenkomen. Ik let er vandaag vooral op Azarenka en op Sharapova inderdaad, de twee kreunsters. Uh, Azarenka matig in de vorige ronde tegen de Franse Alice Cornet. Nu stond ze tegenover Schiavone. Nou, die heb ik van de week geweldig zien spelen. Echt een oud-winnares ook. Echt een potje graveltennis kan die op de baan leggen. Dat is heel mooi. Veel variatie. Maar Azarenka sloeg daar dwars doorheen. 6-3 en 6-0 voor Azarenka. Dus ja, na de twijfels die er over haar nog een beetje waren, of ze wel bij de titelfavorieten uh, hoorden, nou, Maar die twijfel heeft ze nu wel weggenomen. Sharapova speelde in de vorige ronde ook niet echt juf van het tegen Chi Zeng, dus het was ook wel een beetje, het ja, niveau moet bij haar omhoog. En ja, speelde vandaag tegen Sloan Stevens. Jong meisje uit Amerika, een goede speelster, uh, maar ja, dat won Sharapova in, in twee sets. Weinig fouten Sharapova goed in de service, als ze normaal nogal problemen mee heeft. Dus ja, je ziet dat bij de vrouwen, dat de top de langzaam ook, net als bij de mannen, toch, toch ja, dat het allemaal wat stabieler wordt, dat het beter wordt. Ja, dat moet natuurlijk ook, want de speelsters van naam komen elkaar nu tegen. En nu, nu gaat het erom. En Nederlandse namen komen we niet meer tegen? Nee, Jean-Julien Royer was de laatste in het, in het dubbelspel. Echt de aller, allerlaatste uh, met zijn uh, Pakistaanse partner Kureshi. Uh, Verloren ze vandaag toch wel verrassend. Het zijn al 60 geplaatst, maar uh, ja, nu zijn we echt uh, helemaal klaar in uh, Parijs. Hoe heet die volledig eigenlijk, die pa Pakistaanse dubbelpartner? Ik <laughs> vind het goed dat, dat ik hem gewoon Qureshi noem, <laughs> <weet> Jack. <je? laughs> <laughs> muziek dan maar. Okay. NOS Langs de Lijn, tot 11 uur met sport en muziek. ...van de Pointer Sisters... ...die ik ooit een keer live in Las Vegas mocht zien. Overigens dit nummer Jump werd uh, eigenlijk uitgebracht vlak voor de Olympische Spelen in 1984. Dat had te maken met uh, het springen, dat zal duidelijk zijn. Uh, we gaan het hebben over wielrennen, over Mauro Sant'Ambrogio, om precies te zijn. Hij won een etappe in de Ronde van Italië en werd negende in het algemeen klassement. Maar hij wordt uit de uitslag geschrapt. Reden? Hij is betrapt op het gebruik van EPO. Eerder werd zijn ploeggenoot Dani, Danilo Di Luca ook al uit de Giro gehaald... vanwege een positieve test. Het levert wederom veel reacties op, ook uit het peloton. Bijvoorbeeld van Stef Clement. Goedenavond, Stef. Goedenavond. Jij twitterde vandaag het volgende. We knew it, we saw it. Oftewel, we zagen en wisten het meteen. Verklaar je nader. Nou, uh, ik heb hem nog net even gegoogeld. Uh, Mauro Santambrosio. Maar dat is dus een renner die normaal eerder los dan ik. <laughs> ja, bergop. Um, in alle rondes die hij rijdt. En iemand die uh, na twee keer opgaven: 86e, 132e, 121 ste en 88 ste in grote rondes. in één keer negende. Uh, zou worden en een etappe-overwinning als tweede overwinning in zijn hele carrière. Uh, dat zagen we al een beetje aankomen, uh, de collega's. Want iemand die in één keer zoveel harder gaat rijden... dan kun je je afvragen, doe ik het nou zo verkeerd? Of doet hij het even anders? Maar wat, is, bedoel... dat, wat is dat dan voor de MAF, -case? Het is dus voor iedereen zichtbaar, resultaten gewoon naast elkaar leggen... prestaties uh, op elkaar leggen en dan denk je, ja, dit valt iedereen en alles op. Ja. Wat zijn dat ja, dan voor goed. mensen? Als jij, uh, als jij een, uh, een buurt uh, binnenloopt, in, uh, in welke stad dan ook met uh, sociale huurwoningen, waar in één keer de buurman een, uh, een, een sport aanschaft, dan denk je ook van, ja, hoe ja, kan dat? Dit klopt niet. Dit klopt niet, maar nee. je kunt er niks mee. Nee. Maar praten jullie er en... veel over in, in, in het peloton? Uh, uh, maar, uh, het, het, het blijft maar doorgaan. Het is natuurlijk voor onze sport is het, uh, is het diep triest. Want uh, wat ik in mijn, in mijn tweede tweet uh, heb gezet. Je kunt dus de stomiteit van het individu kun je niet uitbannen. Hmm. Alleen dat blijft ons achtervolgen. Want jij belt mij bijvoorbeeld ook niet als ik vijfde de woord in de Giro. En vanavond bel je me wel. Dat moet ik eerlijkheidshalve doorspelen in de redactie. Nee, je hebt, je hebt gelijk. Je hebt absoluut gelijk. De nadruk ligt in het wielrennen de laatste tijd al zo... Uh, op de verkeerde kant. Ja, maar, dat dat het, het, maar tot, uh... het, blijft, het blijft doorgaan, Stef. Er het blijven het blijft nog steeds gevallen. Je denkt op een gegeven moment, nou, uh, we hebben schoon schip gemaakt. We hebben de affaire in Armstrong gehad. Uh, nu is iedereen bij zinnen. Dan gaat het maar een half uurtje lang, uh, langzamer bij wijze van spreken. Maar we zitten ja. schoon in de wedstrijd. Nou zit jij morgen op de fiets, want waar zit je op dit moment? Ik zit op het moment in de Dauphiné. Nou, dan dus zit je morgen weer op de fiets en dan kijk je naar mensen... en dan denk je, daar begrijp ik helemaal niks van, die zie ik eigenlijk nooit. Uh, ja, ik zie ze in de bij de start, maar altijd ver achter me. Nu rijden ze naast me of voor me. Uh, je gaat toch op een gegeven moment misschien ook spoken zien... of daadwerkelijk inderdaad iets hebben van, wat doe ik nog op die fiets? Nou, dat is, dat is heel frustrerend. En dat moet je dus proberen om niet te doen als, als profielrenner. Uh, ik denk ook dat het uh, de afgelopen... Uh afgelopen tijd, afgelopen jaren, in het grote geheel een heel stuk vooruit is gegaan. Alleen, wat ik zeg, de, de, de stommiteit van de individuele imbeciel om het zo maar te noemen... Ja. waar het zo dik bovenop ligt, dat ik op een gegeven moment bijna dacht... dat ze die kruidjes van Vini Fantini in de winkel gewoon in het <lacht> zwart-geel verkopen... en dat die jongens ze fluoriserend uh, maken. Dat, dat, dat deed het hele peloton, maar het is ook niet aan ons nu. Wij hebben zo'n groot deel van onze geloofwaardigheid als wielrenners... <lacht> Uh, verloren uh, de afgelopen de jaren, om daar bij bijvoorbeeld al iets van te roepen. We moeten alleen maar hopen dat de controlerende instanties bewerk werk doen en dat het even kan nog sneller doen, want als iemand de eerste dag van de Giro positief is, dan kan het niet zijn dat hij in drie weken mee zit toch? Nee. Maar heb, heb je uh, ook zoiets van, uh, ik steek alleen nog maar voor mezelf hand in het vuur? Vertrouw je nog überhaupt iemand? Ik heb wel vertrouwen in... Uh, in een hoop mensen, en vooral de mensen uh, kort om mij heen. Maar alleen voor mezelf kan ik de hand in het vuur steken, want ik weet alleen voor mezelf precies ja. wat ik doe. Nou, dan gaan we naar het sportieve. Je rijdt op dit moment dus uh, in uh, Dauphiné, uh, belangrijke voorbereidingskoers op, uh, op de Tour. Tom slachten stond daar goed na de eerste twee etappes, hoe is het vandaag gegaan? Uh... Hij stond goed na de eerste etappe, want die was gisteren. Vandaag was de tweede etappe en vandaag had hij niet zo'n goede dag. Uh, maar Tom Jelt is hier ook vooral uh, inderdaad uh, in eventuele voorbereiding op de Tour volgens mij en voor een, uh, voor een dag succes. Hij is, uh, hij is redelijk rap en dat heeft hij gisteren, uh, gisteren laten zien. Uh, en uh, we gaan het gewoon van dag tot dag volgens mij bekijken. Wat is jullie doel? Benaderen jullie de koers met de Tour in jullie achterhoofd? Ja, ik zelf niet, want ik rijd geen, uh, geen Tour. Ik uh, kom hier om met mijn, uh, met mijn uh, tot dusver goede benen uit de Giro proberen nog iets moois eruit te halen. Uh, kom doen een goede tijd te rijden. Ten dam is hier om, uh, om placement te rijden. En uh, uh, voor de rest uh, mag iedereen een redelijk vrije rol spelen hier. Nieuwe sponsor? Uh, nieuwe shirts. Uh, geeft het rust in de ploeg? Ja, maar kijk, dat is dus, dat is dus wel het rare. Je verwacht van ons wel dat we op basis van aannames en speculaties uitspraken doen. En nu doe jij eigenlijk hetzelfde. Want volgens mij is vanuit de ploeg nog helemaal niet bevestigd dat er een nieuwe sponsor of een nieuwe ploeg is. Dat is een aanname vanuit een berichtgeving vanuit de Telegraaf. En jullie weten dus 100% nog helemaal van niks? Ik ben niet ingelicht door mijn baas. En ook niet door de Telegraaf. Nee, nee, nee. Dus dat moeten we even afwachten. Of het blanco blijft of Belkin wordt. Zodra dat de ploeg wat te melden heeft, zullen ze dat wel doen. Maar wel inderdaad even op basis van speculaties. Als, als ik nou Giro zat te kijken, even terug, want daar bel je me voor. Ja. Naar Danilo Di Luca, die mee kon doen. Iemand die al drie keer in zijn leven geschoten is. Ik krijg een contract alleen voor, de, eigenlijk alleen voor de Giro. Die heeft dus zes maanden geen koers gereden. Is het dan ook niet de journalistieke taak om daar eens vraagtekens bij te zetten... voordat ze iemand mee kon doen? Is het dan ook niet de taak van de organisator om te zeggen van... joh, liever niet joh. Dan kunnen we onszelf dit soort onzin namelijk ook besparen. Hè? Als wij als renners dan niks gaan kunnen doen. En misschien als journalisten kunnen jullie er ook te weinig gaan doen. Is het dan niet een oproep aan de organisatoren en om de werkgevers, de ploegen die dat soort jongens nog een contract geven. Die nu als hartstikke schreeuwen van ik wil ze slaan en ik, uh, ik ben belazerd. Die kunnen het er ook wel op de handen natellen als je zo lang in de deurrennen zit. Als je een manager mag zijn van een ploeg, dan kun je toch niet jongens een contract geven. Die maar, zo opvallend rare dingen doen. Ja. Je hebt 100% gelijk. Uh, ik excuseer me in zoverre dat ik geen wielersjournalist ben, dat ik ook alles uit tweede hand heb. Maar ik ben blij dat je me even ontnuchterd hebt. Dankjewel. Okay. Dank je wel. Goed, oké. Fijne dank. avond. Arjen Robbe heeft zich gemeld bij het Nederlands Elftal. Dat doet hij met drie prijzen op zak. Hij werd met Bayern München landskampioen en won de Champions League. En afgelopen weekend pakte hij ook nog de Duitse beker. Na een paar dagen feest stapte hij dus vandaag het hotel in Noordwijk binnen. Robbe is er dus gewoon bij als het Nederlands Elftal... morgen voor een oefenstage naar Indonesië vertrekt. Bas Tigler praat met de man die de triple pakte met Bayern München. Hoe gaat het met je als je een weekje feest gevierd hebt? Nou, niet een weekje, maar wel een paar dagen flink inmiddels. Ja, dan is uh, de stemming is natuurlijk op het best... Uh, moet ik moet zeggen, ik ben nu wel uh, langzaam uh, een beetje moe aan het worden. Uh, een beetje slapen uh, zou niet weg zijn nu, maar uh, nee, uh, het is natuurlijk helemaal geweldig. Wat heb jij gedaan de afgelopen dagen? Um, ja, we hebben zaterdag dan die uh, bekerfinale gewonnen. En daarna hebben we een aardig feestje gebouwd, uh, vrij uh, laat gemaakt. En uh, nou, zondag nog die huldiging gehad. En, uh, dus het was één, eigenlijk één groot feest. En uh, toen ben ik gisteravond te laat nog naar, teruggevlogen naar Nederland. En uh, nou ja, vandaar weer gemeld. Ja, en toen heb je onderweg gedacht, zal ik de bondscoach een sms'je sturen? Mag ik iets later komen of helemaal niet? Nou nee, ik, uh, heb, ik, al, uh, ik heb het ook al eerder gezegd. Ik, uh, nee, ik vind dat je ook daar gewoon je professioneel moet opstellen. En uh, je gewoon moet melden. Dat hoort er nou eenmaal bij. En ik heb ook al gezegd, de bondscoach een paar maanden geleden was de situatie nog wat anders voor mij. En toen heeft hij mij daar ook opgeroepen. Ja, voelt je plichtig bijna naar hem toe om ook nu voor hem te zijn? Nou, vind ik wel. Ja. Ik vind wel dat het erbij hoort. Maar sowieso... Vind ik dat, uh, ja, dat hoort nou helemaal bij je job. En uh, kijk, als je me heel eerlijk vraagt, en uh, diep in je die hart heb je zoiets van: nou ja, liever niet. En je gaat nu naar zo'n zo seizoen: dat je helemaal tot het einde hebt moeten strijden, um, en, en, en, en, uh, en ja, gewoon veel wedstrijden hebt gespeeld. Nog aan het einde heb je zoiets van: nou. Uh, het is ook wel heerlijk nu om op vakantie te gaan, maar ja goed, uh, dat zeg ik, dat hoort er nou helemaal bij. Ja, en dan zullen er ook mensen zijn die zeggen, je gaat toch op vakantie, even oefenen, Indonesië, China. Ja, ja, ja, ja precies. Nee, maar ja goed, uh, dat, uh, ik denk dat dat ook, uh, dat, dat zeg ik, het, is, het zijn ook twee wedstrijdjes en uh, nou, dan, gaan we, uh, dan pikken we die ook nog mee en dan uh, hebben we daarna inderdaad uh, rust. Maar is dat niet ook een beetje gevaarlijk, want je bent uh, moe misschien wel uh, aan het einde van zo'n seizoen en dan doe je nog even deze twee dingen erbij, oei ja, oei, nou ja, goed. dan moet je voor jezelf denken, goed mee omgaan en uh, je, je moet je wat je inderdaad wel nog wel eventjes weer opladen en wel weer goed voorbereiden inderdaad dat er geen gekke dingen kunnen gebeuren. En, uh, ja, dat zijn natuurlijk altijd dat kunnen gevaarlijke tripjes zijn helemaal ook door, door het reizen en uh, um, um, ja door door, door nou ja, dat je ja, weer helemaal uh, je moet aanpassen zeg maar, aan de nieuwe nieuwe omgeving, maar goed. Uh, dat moet geen probleem zijn. Nee, zeg eens toch altijd, hè? als je er net niet helemaal 100% meer gefocust bij bent... dan juist, dan loop je wat meer kans. Hmm, ja. Nou ja, dat zeg ik. Dan moet je, dat zo optimaal mogelijk moet je je daarop voorbereiden. En, uh, maar ik zie daar niet zo'n gevaar. Ik moet zeggen, helemaal nu de, de, na de winterstop de tweede seizoenshelft... helemaal na het einde toe was ik zelf ook fysiek gezien uh, topfit. En, uh, dus daar zie ik uh, eigenlijk uh, geen gevaar. Je hebt eigenlijk maar één probleem. En dat is? Het kan nooit meer mooier worden. Nou, dit seizoen uh, ja, was wel het maximale inderdaad. En uh, daar moet je er ook optimaal, uh, optimaal van genieten. Ik bedoel, uh, zoiets maak je niet vaak mee. En, um, ja, het is gewoon uniek. En, en wat je zegt, je realiseert je het eigenlijk nog niet eens. Omdat, ja, het gaat allemaal zo snel in je leven als het ware in een roes. Je gaat van finale naar finale. En ik denk dat straks, als, als je echt pas uh, de rust hebt en je bent op vakantie, dat je dan misschien gaat beseffen van. Uh, boah, dat was wel heel, uh, heel mooi helemaal. Ja, die anderhalve dag vakantie? Ja, nou ja, we houden er nog wel iets meer over. Maar uh, nee, we, we, kunnen, we kunnen wel een beetje uitrusten. Maar goed, uh, ja, ik, denk, ik denk ook dat het belangrijk is. Dat wordt wel eens onderschat, denk ik ook. Uh, ik denk vakantie, uh, rust uh, na zo'n seizoen. En, en ook met wat weer komen gaat voor het seizoen. Uh, bij de club, maar ook met een WK achteraan. Ja, dan is vakantie is gewoon heel belangrijk. En uh, dan moet je je weer helemaal, uh, helemaal opladen voor een nieuw seizoen. Algemeen amateurkampioen Katwijk ziet af van deelnemen aan de Jupiler League. De zaterdagclub had een aanbieding gekregen van de KNVB... om de komende twee jaar op amateurbasis deel te nemen aan de Jupiler League. Aan de telefoon Willem Guit, voor de voorzitter van Katwijk. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Guit, allereerst nog gefeliciteerd met het behalen van het uh, Algemeen uh, Landskampioenschap. Top. Uh, ja, helemaal goed. Een mooie ploeg. Lekker aanvallend. Uh, wat dat betreft geen enkel probleem. Nu de realiteit. Waarom dit besluit? Uh, het besluit is met name gebaseerd op het feit dat wij de afgelopen vijf jaar uh, een beleid hebben aangestippeld waar we ieder jaar een stapje beter worden. Uh, nu de kans krijgen om uh, het aanbod van de KVB om in twee jaar versneld iets anders te doen. Ja, alles wikkende en wegende zeggen we van uh, het oorspronkelijke beleid past beter bij de club. Uh, het, het tempo waarin je de koerswijziging zou moeten doen, dat past op dit moment niet. Dus uh, liever doorgaan op de oude weg. Even in het uh, positieve geval. Het was een mooie kans. Achilles uh, gaat er gebruik van maken. In het negatieve geval. Werd jullie een beetje door de strot geduwd? Nee, dat gevoel had ik niet. Het tijdbestek waarop uh, ja of nee, was inderdaad kort. De informatie was heel goed. En uh, hebben we hebben gewoon een interne afweging gemaakt. Van, uh, gaat dit ons helpen, ons, uh, ambities om een top-amateur te spelen, ons helpen of niet. En uh, ja, de was, uh, het gaat ons niet helpen. En wat was het grootste obstakel voor jullie? Ja, toch wel de veelheid en het tempo van de veranderingen was door de vrijwilligersorganisatie heen. Sportief, we uh, lossen elkaar uit allemaal handelen. Sportief uh, als voorbeeld, uh, als we nu ja zeggen, moet je over twee maanden beginnen. Nou ja, dat iedere trainer zal zeggen, mijn selectie is daar niet klaar voor. Je kan onmogelijk met vakantieplanningen, dus dat wordt gewoon rommelig. Vrijwilligersorganisatie, uh, ja, we gaan om half vijf spelen. Dat betekent dat het continue personeel uh, gewoon twee jaar lang op de been, uh, twee uur lang, langer op de been staat. Veiligheidsorganisatie, uitwedstrijd strijd, MVV, kwart voor zeven, betekent dat je twee uur thuis bent. Mm -hmm. Je trekt een hele zware wissel ja. en uh, ja, succes van de afgelopen vijf jaar, uh, ja, dat loop je dan risico dat je dat kwijt. Was het besluit unaniem? We hebben niet gestemd. We hebben alles wikkende en wegende ons bestuur gezegd... Uh, Verantwoording genomen. voor. genomen. Ja, heel duidelijk. Ja. Uh, is er al een reactie geweest van de coöperatie Eerste Divisie? Want die zullen teleurgesteld zijn daarbij uh, de Eerste Divisie. Ja, ik heb uh, onmiddellijk uh, contact gezocht en uh, de argumentatie uitgelegd. En uh, ze vinden het bijzonder jammer. Het is ook om meerdere redenen jammer, maar uh, ze snapten wel onze overwegingen. Uh, is het nou zo dat er een ander team uit de zaterdag amateurs uh, nog naar de Jubilé League gaat? Nee, wat ik heb begrepen is uh, PSV met name heel blij. Want de beloftes van PSV gaan onze plek innemen. Oké, okay. dat is nieuws. Dank u wel, meneer Guit, en veel succes volgend jaar. Dank wel. Maar uh, we gaan het hebben nu over Israël, waarover morgen het EK voor spelers onder 21 van start gaat. Wat de voetbaltrots van Jeruzalem zou moeten zijn, is dat bepaald niet voor iedereen. Beta Jeruzalem heeft een harde supporterskern die er trots op is dat er nog nooit Arabieren en moslims in de ploeg hebben gespeeld. En die houding leidde dit jaar tot ongeregeldheden. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelis. Fans of top Israeli club Beitar Jerusalem have over the years developed a reputation for racist attitudes. Anti-Islamic chanting, banners and general bad behavior has been common. Beitar Jerusalem vaker in het nieuws omdat de harde kern zich racistisch gedroeg dan door de voetbalprestaties, maar wat is dat nou voor club en wat zit erachter? Op naar het centrum van Jeruzalem. Hey, we zijn we op de markt van Jeruzalem. Hey, Steentjes met de diverse kruiden, vruchten, groenten, exotische geuren. Hier een overdekt gedeelte. Maar dan moeten we even naar binnen, op zoek naar supporters van Baitar Jeruzalem. Yes, from uh, when I was five. That's a long time. Long time. It's about uh, 49 years. Ah, een echte supporter hier, al heel lang. Wat maakt Baitar nou zo speciaal voor hem? Speciaal is de crowd. Het start with a crowd, het finished with a crowd. Het is the beste crowd in the world. Maar ja, dat publiek, althans, de harde kern, heeft niet zo'n beste naam. In februari nog ongeregeldheden, toen de club eigenaar twee moslims uit Tsjetsjenië had aangetrokken. Een breuk met de historie, want uh, er speelden niet eerder Arabieren of moslims in het eerste van Beitar. 50 years we was only with the Jews. it was from all around the world. But not mostly. What for? You? We, we needed. En tja, zegt de supporter, als het nou exceptionele talenten waren. Maybe if you Zidane. You know Zidane is the best, one of the best. Nou, Zidanes waren het niet, maar dan nog. Van waar die afkeer? De fans of Jerusalem is the party of the right side. The games in there, but the actions out here. The Israeli football team Beitar Jerusalem is making headlines not for what it does on the pitch, but what it does off it. De racistische uitingen bij Beitar Jeruzalem komen uit één hoek. De harde kern die zich La Familia noemt en berucht is. Deze man is Beitar-fan en oud-politieman. Wat is La Familia? La Familia is. Ze... El... een groep is het, met de discriminatie als leus. Eigenlijk is het een kleine groep van zo'n 200 man. Shawadim uh, uh, Gadol. En Want de rest van de fans heeft eigenlijk helemaal geen problemen met moslims en Arabieren, waarmee het gros van de fans dus eigenlijk tegen la familia is. Ken, mama's er wordt ook geprotesteerd tegen La Familia, maar ermee afrekenen is moeilijk omdat La Familia goed georganiseerd is. En de politie dan, wat doet die eraan? Nou, de politie heeft de groep in de gaten, verricht ook arrestaties, doet wat het kan we volcano er moet dus meer gebeuren om het racisme bij la familia te stoppen en dat begint bij de scholen nou dat is precies waar Dadi Komem van het abraham fund zich mee bezig houdt we you ha you have to see that in israel we have uh, actually separation between between schools we have a segregated system of jews arabs religious uh, jews um, ultra orthodox jews al die verschillende groepen joden Moslims, Arabieren zitten op verschillende scholen, krijgen dus weinig met elkaars cultuur te maken. So uh, as a matter of fact the students might not even meet each other until they're 18 or 22. Dat leidt later weer tot problemen, tot clashes. Then of course we could expect clashes and there is a lack of of a familiarity, of knowing about each other's culture, day-to-day -day life, language. And this is actually what we the Abraham Fund try to do in the education field. Door juist op scholen begrip en kennis over die andere groepen te creëren, zou je de excessen zoals bij Baita Jeruzalem kunnen uitbannen. A phenomena like this niet. Uh, Takte plaats in our country. Terug op de markt, waar blijkt dat het nog geen eenvoudige opgave zal zijn om de moslims en de Arabieren en de harde kern van Buiten Jeruzalem dichter bij elkaar te brengen. Want wat zegt deze man, een fanatiek Beitar-supporter? Het ligt niet aan Beitar, het ligt aan de Arabieren. There is no, there is no Arab support of Beitar, no one even. So that's why we don't like them. That's why Beitar Jerusalem is for us means something. Bondscoach Max Kaldas maakt vandaag bekend met welke hockeysters hij volgende week begint aan de World Hockey League. Een nieuw toernooi, dat als het kwalificatietoernooi, dient voor het WK omdat het kampioenschap in 2014 in Nederland plaatsvindt... zijn de vrouwen van Callas al van deelname verzekerd. En toch wilde Argentijnen het toernooi winnen. Dat gaat hij proberen zonder Liedewij Welten. De bondscoach legt aan Tim Steens uit... waarom hij de aanvalster van Den Bos heeft gepasseerd. Ik vond Liedewij niet goed genoeg voor Nederlands afval op dit moment. En, uh... Is dat over een heel seizoen, zeg maar, dat je haar bekeken hebt? Absoluut. Hmm. Uh, en uh, zij al gekozen is om, om reis te gaan met de Goede... naar Australië en de zinland voor drie maanden. En, uh... Maar name sinds ze teruggekomen... is. Uh... Ja, ze is ver van wat ze moet zijn. Lidia is een speler dat eigenlijk kan bepalen de kleur van de medaille. Zo mm. goed is ze wel. Alleen um, op dit, op dit, zo dus niet. En uh, moet ik hier gewoon echt, uh, ze moet ik hier aan, aan de, bak, echt aan de bak voor zichzelf. Mm. En uh, de, dat is nu voor haar. Dus ik verheug me enorm om, uh, om Lidia wat terug te zien. Was ze teleurgesteld toen je vertelde dat ze niet geselecteerd was? Ja, ze zag het aankomen. Zei okay. ze. Uh, maar ook de lust om te horen waarom. Uh, we gingen vanochtend wel echt diep op in. Het uh, moet wel eerlijk zijn, het moet wel helder zijn voor haar. En dat was ook zo. En dus in die zin, uh, uh, ik Ik verheug me enorm om de nieuwe linie te kunnen zien. Dan even over de World League, uh, Max. Die begint volgende week donderdag in ja. Rotterdam. Jullie zitten in de pool met Korea, Japan en Chili, als ik niet vergis. Wat vind je van die indeling? Ja, vind ik, vind ik gewoon prima. Alleen uh, dat, dat brengt bij ons een ongelooflijk moeilijke kruisingwedstrijd. Dan kunnen we Kiwi's treffen, Duitsland treffen, België treffen. Dus uh, dat is lastig zat. Nou, je moet die potje winnen om, te kunnen, om door te kunnen, zeg maar. In de, de kwartfinale. En dan kunnen we wel de finale van de World League meemaken in december. Dat willen we graag doen. Uh, dus uh, ja, we krijgen gewoon uh, twee teams van Azië. Dat, uh, ons onder gewoon problemen mee, uh, zorgen door hun renstijl. Mm -hmm. Maar uh, we zijn nu. Uh, ik ben bezig met de scouting van de teams. We hebben de video's gekeken van de ja. laatste potjes van ze. En, uh, en dat, dat, dat, dat ziet goed. Uh, maar goed, uh, ik ben benieuwd. Ik ben echt uh, heel erg benieuwd naar hoe wij voor staan. Dus, uh, maar je gaat wel heel serieus uh, tegenaan uh, deze World League. Reden serieus, ja. ja. En daarna de EK? Ja, ja daarna de EK. Naar, we hebben gewoon twee weken vakantie. De meiden hebben twee weken vakantie. <laughs> en daarna door naar de EK. Een week of zes voorbereiding. Dus ja, dan hebben wij geen. Uh, uh, geen dubbele bezettingen. Dus de clubs zijn op dat moment stil. Mm. Dus we hebben ze gewoon zelfs de hele zomer dus, uh, met nieuwe mensen erbij. Dus dat, worden, dat zorgt voor een verfrissende blik in de groep. Dus uh, ja, het wordt een hele leuke zomer. Het wordt een hele leuke zomer. Je hoorde Max is de bondscoach. Die ook niet kan beschikken over Naomi van Asti met een zware knieblessurekant. En hij moet Sofie Polkamp missen. Die heeft vandaag namelijk haar afscheid als international aangekondigd. Sofie, goedenavond. Ja, hallo. Best een emotionele dag. Uh, ja, best wel eigenlijk. <lacht> We hebben heel veel uh, lieve berichten gekregen. En, uh, Nou, heel veel pers dat op af is gekomen. Maar, uh, nou, het voelt op zich wel goed. Ja, gek weekend. Je wordt kampioen uh, met Amsterdam. Je hebt, eh... Uh, wat is het? 127 in het lands gespeeld. En, ja. en dan opeens de knop om. Omdat? Nou ja, het is voor mij niet heel opeens. Ik heb het een uh, paar weken geleden al besloten. En ik uh, was al natuurlijk al een tijdje mee bezig. Het zat al een tijdje in mijn hoofd. En, uh, ja, ik, uh, ik heb altijd gezegd dat ik het wilde voelen. En uh, nu voel ik het eindelijk. Dus uh, daarom heb ik dit besluit genomen. Maar wat, wat, wat ligt aan de grondslag? Um, nou ja, ten eerste gewoon dat ik uh, ook wel voel dat het gewoon tijd is voor andere dingen. Ik ben benieuwd wat, uh, ja, wat de rest van mijn leven gaat brengen. En uh, ja, wat voor een carrière ik verder ga opbouwen waar ik goed in ben. Daarnaast hockey. En... Uh, Verder heb ik gewoon uh, ook natuurlijk wel veel last fysiek gehad van uh, blessures. En uh, ik moet heel hard werken altijd om uh, fit te zijn. En uh, ja, ik vind het lastig om dat, uh, om dat nog steeds zo op die manier op te brengen. Ik heb voor de Spelen heel veel gegeven daarin. En uh, ja, het is voor mij gewoon, ik voel het gewoon nu. En ik, heb, uh, ja, ik, heb gewoon, ik voel gewoon dat het nu tijd is voor mij om te stoppen. En uh, dat het nu mijn moment is. Ja, Sofie, het klinkt bijna als een bevrijding. Ja, nou goed, zo, zo erg voelt het voor mij nog niet. Ik heb, uh, ik heb het wel heel moeilijk mee gehad. Vooral omdat ik gewoon uh, het team heel erg ga missen... en de begeleiding en uh, het spelen voor zoveel publiek... en gewoon in het oranje shirt spelen is het mooiste wat er is. Dus uh, het is wel heel lastig om daar afscheid van te nemen. Maar uh, voor mij voelt het wel goed, ja. Je blijft gewoon wel bij Amsterdam spelen, toch? Ja, ja, ik ga nog wel even door met Amsterdam. In één keer stoppen was wel iets... Nee, dat is tezien, iets te, te abrupt, Niet in dames drie opeens gaan hobbelen. Nee, nee, nee. Dus, uh, dat kan ik nog niet aan. Nee. Laten we even luisteren naar de bondscoach. Hoe hij reageerde op jouw besluit. Ja. Ja, vind ik uh, heel knap en dapper zoals zij uh, nu erin zit. Ik heb met haar gesproken uh, volgens mij een, een maand geleden, drie weken geleden. Ze mm. uh, we kwam naar, naar mij uit in Leidendorp en uh, met z'n tweeën gezeten. En, uh, goed uh, besproken, gehaald, gekluffeld en gelachen. Mm. En uh, ja, ongelooflijk respect voor haar keuze. Wat vond je haar sterke punten in het veld? Uh, ja, Sophie was een soort van alles kunnen. Hè? Ze mm -hmm. kon er een beetje mee aanwallen, een beetje mee opbouwen... een beetje mee verdedigen, een beetje mee alles. En, uh, en eigenlijk uh, moet ik kan ze over, achterin overal inzetten. Um, los van dat ze um, uh, een ongelooflijk leuke mens uh, is. Mm -hmm. um, ja, ik kon haar eigenlijk uh, vertrouwen wel haar klus ging klaren. Uh, waar dan ook. Dus uh, bijzonder. Je hebt het hem dus al een paar weken geleden verteld en naar de buitenwereld heb je het nu pas naar buiten gebracht uh, na uh, de titelrace? Ja, ik, uh, ik heb dat besloten omdat ik gewoon daar niet mee bezig wilde zijn tijdens de play-offs. En er uh, was gewoon één focus en dat was landskampioen worden. En dat is gelukkig gelukt. Ja. En, uh, dus ik heb dat uh, met veel mensen besproken om dat pas na de play-offs naar buiten te brengen. En uh, ja, voor mij was het al een tijdje duidelijk en ik heb het de mensen verteld aan wie ik het graag wilde vertellen. En uh, zo ook aan Max. Maar ja, dus nu, nu weet iedereen het. Ja, dan wil we ook nog even luisteren naar de aanvoerster... naar Maartje Pouwen. Die sprak met Tim Steens. Sophie ja. uh, was natuurlijk uh, ja, jarenlang een vaste ja. waarde van Neel zelf al. En uh, ja, een goede band met haar ook. Dus ik vind het ook uh, persoonlijk jammer dat ze gaat stoppen. Maar ja, ook wel heel veel respect voor de keuze die ze maakt. En, uh, ja, dat is toch een hele moeilijke beslissing denk ik en uh, ik heb haar natuurlijk ook wel gesproken en uh, mm -hmm. ook zeker gemerkt. En uh, ja, dat is gewoon iets wat ja, heel erg uh, jammer is als je na tien jaar uh, gaat stoppen. Dus uh, ik vind het heel jammer. Heb je nog een beetje geprobeerd om haar over te halen? Uh, nee, ze was toch wel vastbesloten dat dit, uh, dat dit de keuze ging worden. En uh, ja, natuurlijk lang over nagedacht. En, uh, ja, het heeft toch tien jaar van je leven zo, uh, ja, zo ingevuld. En, uh, ja, het is gewoon een super moeilijke beslissing om dit te doen. En uh, wat dat betreft gewoon heel veel respect voor haar keuze. Maar ja, wat ik al zei, ik vind het persoonlijk gewoon super jammer. Je hebt uh, heel lang met haar in de verdediging gespeeld. Wat waren haar sterkste punten? Ja, vooral uh, één op één verdedigend super sterk. en uh, ja, Ook als verdediger gewoon super snel. Uh, ja, het was gewoon uh, iemand die altijd gewoon, uh, heel degelijk was. En verdedigend vooral echt. Uh, ja, daar waren echt uh, haar grootste kwaliteiten. Maar je komt er nog tegen bij Amsterdam. Ja, dus zij blijven Amsterdam spelen en jij bent een bos natuurlijk. Ja, dat gelukkig wel. Dus we zien elkaar sowieso nog. Maar uh, ja, als Oranje Maatjes, dat uh, vind ik het super jammer. Wat zou je nog meer missen bij uh, Oranje dan dat uh, uh, Maatje achter, of eigenlijk voor ieder woord, super zegt? <totstutters> Ja, jeetje. Uh, het is, uh, ik vind het heel lastig. gewoon. Het, is, het brengt altijd zoveel met zich mee. Want je, het is gewoon heel bijzonder om voor Oranje uit te komen. En met zo'n mooi team, zulke mooie toernooien te mogen spelen. En ik heb natuurlijk, uh, we hebben vaak gewonnen met elkaar. En dat geeft natuurlijk echt het meest fantastische gevoel. Vooral uh, een Olympische Spelen meemaken. Dat soort dingen zijn gewoon. Uh, ja, die zullen me vooral bijblijven. Sophie, één moment, dat moment, het moment. dat je later met kleinkinderen op de schoot zegt van. toen was ze oma <laughs> zo gelukkig. <laughs> uh, nou, ik denk toch wel dat de uh, Olympische Spelen in Londen voor mij het meest bijzonder waren. omdat ik uh, door mijn blessures gewoon een hele zware en lange weg heb gehad. om, uh, om dat te behalen. En uh, toen dat fluit jou ging, toen. Uh, ja, toen kwam alles er even uit. En. Uh, ja, als ik daar ook terugkijk, dan uh, voel ik wel heel trots. Heel goed. Heel hartelijk bedankt voor alles wat we van je hebben mogen zien. En de mensen die je nog willen bewonderen... die kijken gewoon naar de uit- en thuiszijde van Amsterdam. Ja, inderdaad. Dankjewel, ja, Dank je wel, Sophie. Hoi. Barcelona presenteerde vandaag de nieuwe aankoop Neymar. Braziliaanse talent tekende in de Catalaanse hoofdstad... een vijfjarig contract. We praten met Edwin Winkels, onze, onze correspondent in Spanje. Um, Edwin, lang niet gesproken. Was het weer een gekheid in Barcelona? Jack. Ja, nou wat is gekhuis als, als op een, een maandagmiddag uh, tussen de 50 en 60.000 <laughs> mensen naar het stadion komen om, uh, om een nieuwe aankoop te zien. Dat dus, noemen wij een uh, gek huis. Ja, ja, ja nee, er was heel veel zin. Er was gek huis, hij schoot ballen het publiek in, gaf, uh, gaf ballen cadeau sprak ook nog de, uh, in het Catalaans tegen die mensen dat hij heel gelukkig was... en dat zijn droom waar werd. Die verhalen kennen we allemaal wel. Nee, maar het was, Barcelona leek dit toch wel een beetje nodig te hebben. Weer opnieuw een hele grote uh, ster erbij. Wat is er bekend geworden over de transfer, over geld, et cetera? Uh, heeft Barcelona al uitgelegd. Ze betalen 57 miljoen euro... Uh, daarvan is, is uh, dat hebben ze niet verteld, maar dat, dat, dat was al langer bekend. Santos, de club van, uh, van Neymar, of de vorige club, uh, was voor 55% eigenaar... en de andere 45% waren voor vier grote Braziliaanse bedrijven. Dus met allen hebben ze een akkoord bereikt voor die 57 miljoen. Aanvankelijk had Barcelona 40 miljoen gereserveerd. Maar omdat uh, opeens dus ook heel veel andere Europese clubs... natuurlijk zijn speler wilden hebben, vooral uh, Real Madrid... Uh, is de prijs een beetje opgedreven volgens Barcelona. Uh, 190 miljoen moet hij kosten bij verkoop. Ik denk niet dat er veel in de rij zullen staan. Want denk jij dat hij net zo groot kan worden als Messi? Moeten we afwachten. Hij is pas 21 jaar. Hij heeft al wel waanzinnig veel gedaan. Uh, op die leeftijd heeft hij al wel 101, 138 doelpunten gescoord... in 228 wedstrijden voor Santos... Uh, Messi is heel langzaam gegroeid natuurlijk binnen Barcelona. Die Neymar wordt, wordt als ster aangekocht. Um, is pas 21. Uh, gaat voor het eerst in Europa voetballen. Wat ook al heel, erg, uh, heel anders is dan, dan, dan natuurlijk in de Braziliaanse competitie. Uh, maar hij heeft wel een ongelooflijk natuurtalent. En uh, uh, uh, het mooiste zal zijn om te zien hoe hij samen met Messi gaat spelen. Hij had vandaag een, een wel hele belangrijke uh, en mooie zin. Hij zegt van, ik kom hier niet om, om, om uh, Messi te overtreffen. Ik, ben een, uh, ik word een van de spelers... Die Messi gaat helpen om nog jarenlang de beste van de, van de wereld te zijn. Dus er werd wel een beetje gezegd van hij, hij, hij, hij komt als de, zeg maar de, de kroonprins. Uh, want want uh, de koning, die, dat zal Messi voorlopig nog wel blijven. Ja, en de koning is ook, lijkt wel, uh, heb ik wel eens gehoord uh, in de kleedkamer op het veld. Uh, toont hij heel aardig, maar in de kleedkamer is het echt het baasje. Zal hij iemand in zijn directe nabijheid echt wel, echt wel dulden? Nou, dat was de grote vraag: van, van wil, wil Messi überhaupt zo, zo iemand erbij hebben? Maar, maar zelfs Messi, om, om beter te worden, heeft ook gezien dat, dat Barcelona wel heel erg veel van, van hem afhing. En, en uh, bijvoorbeeld die Neymar, als je, als je zijn statistieken bekijkt, dan heeft hij wel heel veel gescoord. Maar waar hij nog veel, veel, veel, veel beter in is, uh, ondanks dat hij redelijk individualistisch lijkt als hij aan het dribbelen is, is dat hij een ongelooflijk aantal assists en, en voorzetten heeft. Uh, en dat kan Messi natuurlijk enorm helpen. Dat zijn ook, als je twee genieën naast elkaar hebt... die, die kunnen elkaar na, natuurlijk naar nog grotere hoogtes drijven. Messi wist het inmiddels ook wel. Die heeft altijd Xavi en Iniesta gehad om, om goed te voetballen. En, en nu moet hij zich... Opeens tegenover de wereld gaan bewijzen. met nog in principe zo'n groot talent naast hem. We moeten zeggen wat jij ook zegt. we moeten nog zien wat, wat Messi bij Barcelona. en in Europa. in een totaal ander voetbal kan. Ja. Uh, Barcelona staat niet echt onder druk. maar toch. Uh, geen Champions League winnen. hoe gek het ook klinkt. een paar jaar geleden waren ze al heel tevreden. met deze resultaten. maar het gaat toch om die cup met die grote oren. Uh, had Rossel uh, dit nodig. Uh, de voorzitter. om een grote aankoop te doen. terwijl juist de jeugdverpleiding zo geroemd wordt. Ja, dit was gewoon zo'n klapper die, die, die ze af en toe eens, eens in de zoveel jaar moeten maken. Eigenlijk de laatste grote, de allergrootste aankoop was Ronaldinho. Dat is ook alweer tien jaar geleden. Ibrahimovic is tussendoor even gekomen. Ja. Die heeft maar één jaar geduurd in Barcelona. Dus die kunnen we eigenlijk een beetje vergeten. In, die, in, in de tussentijd is Messi natuurlijk enorm gegroeid. Barcelona moest, inderdaad, ja, ze doen dit 48 uur nadat de competitie is afgelopen. Uh, ze wilden al, de technische staf al drie jaar geleden, wilden, dus die Nijmar hebben zagen. Ze hem, zeiden, die moeten we hierheen halen. En ze zijn eigenlijk al twee jaar aan het onderhandelen geweest. Nijmaar zelf wilde trouwens ook gewoon voetballen bij de uh, ploeg die het beste voetbal van de wereld speelt, uh, vindt hij. Dus hij wist gelijk van het begin dat hij naar Barcelona wilde. Maar ja, bij de voorzitter, wil Sandro Rossi... Dus. Sorry. Nee, nou, hem... nee, of, of Santos wilde hem nog niet kwijt, nee, natuurlijk. Nee. dat uh, nee, is de beste veel club doen. van de wereld, hè. Uh, maar, in, maar in alle in, in, in ridicuul. Uh, goed, nog een hele praten over Real Madrid. Mourinho dus weg, uh, voor niets of voor niemand een verrassing. Even horen wat hij er zelf over zei. I'm very happy. Uh, I had to prepare myself for not to be too emotional at my arrival at, uh, at the club. Um, I asked the boss, do you want me back? And the boss asked me, do you want to come back? And I think in a in a couple of minutes, decision made. So um, I think we are ready to, to marry again and um, to be happy and successful again. Als je deze tekst plakt onder El Pacino Center for Women... denk ik dat je een heel eind weg bent. Hè? Het is geweldig dramatisch weer. Hè? Hij heeft uh, de baas gevonden. De baas vond hem uh, geweldig en hij wilde weer terug. En, en ja, ze gaan trouwen, opnieuw trouwen. Hij heeft het over Chelsea trouwens. Ja, he? hij heeft gaat het duidelijk naar, over Chelsea. Ja. Naar, naar, naar, naar Chelsea. Hij zegt ook: hij had twee passies in zijn leven. Dat zijn Chelsea en Inter. En Chelsea is toch wel de grootste passie. Bovendien uh, is Chelsea de club waar hij net niet die Champions League mee heeft gewonnen. Dus dat wordt zijn grote opdracht. Daarna zoals die opdracht bij Real Madrid was. Ja. En Wie wordt er opvolger denk je in Madrid? Ja, dat, dat, dat is een beetje uh, moeilijk geworden. Omdat ze Ancelotti in principe hadden. Maar uh, in, in, in Paris, bij Paris Saint-Germain waar Ancelotti traint. Zou Leonardo dan de nieuwe trein worden. Leonardo is nu de technische directeur. Maar die is voor negen maanden geschorst door de UEFA. Dus... Uh, moet Ancelotti waarschijnlijk blijven? Gaat Real Madrid opnieuw op zoek naar een, een, een trainer? En hoe gek het ook klinkt, maar deze week klonk zelfs de naam van Joep Heinkes. Die ja, het toch echt met een wilde gaan. Uh, na zijn succesjaar bij Bayern München. Maar wie weet wat, wat al dat geld doet. Maar wie zou jij nemen? Wie zou we nemen? De, uh, wie, wie moet dit Real Madrid leiden? Ja, elke Klop. trainer zou het kunnen leiden. Ik zou, uh, Ik jou, zou kloppen uitdagingen. Zo, ja Duitse trainer, het is wel een hele moeilijke ploeg. Ja, ja, eigenlijk de trainer die de Madrid altijd zou moeten hebben... Was, was Vicente del Bosque, die het het beste deed. Maar die wil nog een jaar met Spanje door uh, tot het WK-voetbal. Maar dat was altijd in principe... sindsdien is het nooit meer zo goed geweest als, als onder Vicente del Bosque. Maar die moest weg omdat hij niet media-geniek genoeg was. Tje, zo gaat dat, hè. Uh, Overigens, in de Engelse kranten wordt op dit moment al geroepen... dat Mourinho uh, de eerste aankoop zou willen doen uh, in de vorm van Wesley Sneijder. Is daar in Spanje iets van bekend? Nee, het is wel bekend dat, dat uh, Snyder, die heeft ook nooit onder stoel of banken gestoken, dat, dat ze een enorm goed contact met elkaar hebben. Het enige wat Mourinho vandaag zelf zei, dat hij heel blij is om nu nog spelers te treffen bij Chelsea, die acht jaar geleden ook al waren. Ja, nou goed, het wordt vervolgd en we zullen ons zeker weer vermaken met uh, Mourinho daar in, uh, in Londen. Dank je wel. Ondanks alle vraagtekens die de afgelopen weken ontstonden... over welk ijsstadion zich vanaf 2016 het nieuwe Nederlandse schaatsmecca mag noemen... heeft Almere de knopen al vast doorgehakt. Ze gaan gewoon bouwen. Het ijsdomstadion zal in 2016 af zijn. U hoort uh, het in een reportage van Steven Dalebout. Tiel vanochtend vroeg. De schaatsers van TVM stappen het zomerijs op. Het o zo vertrouwde zomerreis. Door de spierballentaal van Almere zijn schaatsers als Sven Kramer er zich bewust van dat hun geliefde Tialf straks wel eens het tweede ijsstadion van Nederland kan zijn. Ik, ik hou van Tialf, Maar uiteindelijk, als je gewoon naar de keihade feiten kijkt... Weet je, ik heb natuurlijk ook altijd klaar op Tialf, En het is natuurlijk ook nog... Ja, weet je, als je hier om je heen kijkt, zo wil je het niet meer. Het zal te laat eigenlijk. En dit had al, eigenlijk al lang nieuw moeten zijn. En, en nu worden de, worden de Fries in één keer heet onder de voeten. En dat zal er vanavond niet veel beter op geworden zijn. Ik mag namens uh, het consortium ook zeggen dat IJsdom Almere daadwerkelijk wordt gebouwd. Als op een presentatie in het stadhuis van Almere... burgemeester Annemarie Jordesma vertelt dat de heipalen de grond in kunnen. Ja, wat ons betreft gaan de handen uit de mouwen. Ik zou bijna zeggen het guilleton. Oeh, dat zeg ik nu. We gaan aan de slag. En we maken er met elkaar een succes van. Ja, het is de vraag of ze in Friesland de humor van Annemarie Jorisma zullen waarderen. De Friese zaten sowieso niet erg lekker op hun Almeerse stoeltje. Wij praten vanavond over waarom is dit dan het beste plan. Zei Volkert Buiter. Hij is initiatiefnemer van het ijsdome. En zo gaan wij dit plan realiseren. Bedankt. Buiten strooit met mooie plaatjes over hoe het stadion eruit gaat zien. Hij belooft 240 appartementen voor topsporters op het complex langs de A6. En bovenal zegt hij, aan geld geen gebrek. Bouwbedrijven Bam en Van Wijnen brengen de benodigde 185 miljoen euro in het laadje. Er staat helemaal niemand garant voor het plan. Het, het wordt gebouwd voor 183 miljoen. Dat bedrag is berekend door de deskundigen van de Bam en Van Wijnen. En zij zeggen, wij bouwen het dus voor dat bedrag. Geen cent meer, geen cent minder, misschien minder. Want daar doen we ons best voor. En er hoeft helemaal niemand garant te staan voor de bedrag, want iemand wordt eigenaar van dat gebouw. En we hebben een aantal exploitanten die zullen in het najaar verder naar voren treden. Maar wij willen graag verder met de procedure en we willen graag samen met NOC, NSF, KNSB, samen met die partij aan tafel. De mensen van TIAF zeggen, het is al moeilijk om, om één ijstadion te exploiteren. Um, ja, hoe gaat u dat doen? Dat is natuurlijk daarna. Als het gebouw er eenmaal staat, is dat de grote vraag. Kijk, er wordt hier geen ijsstadion neergezet. Er wordt hier een multifunctioneel uh, ijscomplex neergezet. Waarbij we ook wel even moeten constateren dat de vragen van de NOC, NSF en de KNSB ook zo waren. Twee wedstrijdstadions, vier uh, trainingstadions, een heleboel extra faciliteiten. Ja, dan kom je op dat bedrag. En wij hebben van meet van. vorig jaar 20 juni stonden we hier ook. hebben wij gezegd, ja dat kan. Maar dan moet je dat echt wel anders aanpakken dan een ijsbaan exploiteren, Want dat wil niet. Volker Buiter stroopt zijn mouwen nog maar iets verder op als ik hem vraag naar de wedstrijd die loopt tussen Almere, Herenveen en Zoetermeer. Hij vindt het onterecht dat NOC, NSF en de KNSB de beslissing tot augustus hebben uitgesteld over wie vanaf 2016 internationale wedstrijden mag gaan organiseren. Kijk, uh, wat het NOC, NSF en de KNSB hebben besloten is in strijd met de procedure en dat betwisten wij dus. Je kunt de procedure niet veranderen zonder instemming van de kandidaten. En daar hebben, ze, daar hebben wij nu gesprekken over. En hoe dat verder gaat zullen wij de komende twee, drie weken zien. Hoe verlopen die gesprekken? Nou, die zijn net begonnen. Wij wachten nu op de reactie uh, op twee brieven. En ik neem aan dat dat deze week komt. Wat voor, wat voor toon heeft die brieven? Hebben die brieven? Vriendelijke brieven, uitnodigend, maar ook duidelijk. En waar zou het eventueel wat u betreft toe kunnen leiden? Nou, dat de gunning uh, binnenkort, uh, de voorlopige gunning in Almere gaat. Dat de anderen bezwaar kunnen maken. Wat weinig zin heeft. En vervolgens gaat de definitieve gunning al meer. Dan gaan we in gesprek met NOC en de KNSB over de uitvoering en de financiële begeleiding. En als zij dan vinden dat er een accountant op moet, dan kiezen we samen een accountant. Um, er komt al heel veel romslop achterweg. Hoe denkt u dat het zal, dat het zal eindigen? Um, ik denk dat misschien worden wel een rechtszaak als ik het zo hoor. Alles kan, maar voorlopig zijn we in gesprek. En dat gesprek lijkt mij de beste aanpak. We hebben de afgelopen maanden denk ik wel goed laten zien wat onze attitude is. En dat is praten, redelijk blijven, fatsoenlijk blijven, je aan de regels houden. En misschien moeten andere mensen daar maar zo'n een voorbeeld aan nemen. Een van de Friesen in het Almeerse stadhuis was TIAF-directeur Ilko Derks. Hij zei niet onder de indruk te zijn van de Almeerse spierballen. Volgens hem is er geen onderbouwing van de financiële beloftes. Voor de microfoon wilde Derks niet reageren. En dus kreeg Buiten het laatste woord. In 2016 heeft Almere een ijsdoom. Ja hoor, er staat hier een uh, ijssportcomplex voor heel veel ijssporten en andere sporten. In 2022 zitten daar geen spinnenweb aan? Nee, dan denk ik dat het zo druk is dat er nog iets naast gebouwd moet worden. En daar zijn we ook al mee bezig. Goed, uh, we wachten af hoe dat allemaal gaat met het schaatsen. Dat is pas over een paar maanden. Wat veel actueler is, is dat er een transfer aan gaat komen. Maarten Stekendenburg hoopt morgen zijn transfer naar Fulham af te ronden. De doelman is in Londen om de laatste details te bespreken. Morgen gaat hij praten met de club en ook zijn manager Rob Jansen is daarbij. Zijn huidige club AS Roma heeft al overeenstemming bereikt met, met Fulham... over de transfer. Er zou een bedrag van 4.17 miljoen mee zijn gemoeid. In januari ketsen een overgang naar de club uit Londen nog af. Dit was in ieder geval de avond waarop we hoorden dat Katwijk... definitief niet gaat overstappen naar de Jupiter League. Dat het alleen Achilles zal worden vanuit de topklasse zondag-amateurs. En dat er dus een jong team bij gaat komen na jong Twente en jong Ajax... zou dat jong PSV kunnen zijn. En die verwachting wordt wellicht morgen onderschreven. Dat was Langs de Lijn voor deze avond. Volgepompt met heel veel actualiteit wat sport betreft en wilt u direct alles horen wat er op het andere gebied gebeurt... dan moet u gewoon lekker bij Radio 1 blijven. Togenmorgen wordt gepresenteerd door niemand minder dan Even evi En morgenavond is er natuurlijk weer langs de lijn op deze zender Radio 1. Wellicht dat u dan weer luistert. Ach nee, ik ben ervan overtuigd dat u luistert toch altijd. Dag. De NS moet de kans krijgen om de problemen met de hoge snelheidslijn te herstellen. Ik ben bang dat hier een politiek spelletje achter zit. En ik denk dat we heel erg goed moeten uitkijken van wat er gaat gebeuren. De overheid moet stoppen met allemaal een soort graaf. Volgens mij moet je helemaal geen hoge snelheidstrein Amsterdam-Brussel invoeren. Daar zit niemand op te wachten. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Het kan ook zijn dat de Italiaanse treinenbouwer de zaak gewoon ongelooflijk geflasht heeft. En uw mening die telt. Misschien hebben ze er veel grappen gedronken met de Italianen.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 Rijbewijs, bijstandsuitkering, huurverhoging, kinderopvang en schoolvakanties. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Moord in de Bloedstraat. Het boek voor de maand van het spannende boek. Een meeslepende true crime van Annet van der Zijl. Moord in de Bloedstraat. Nu ook bij de Libris Boekhandel. Brainport 2020 brengt ons naar de technotop En we zitten al honderden meters boven NAP. Oh, yeah. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Turner, Van Gogh, Dix, Monet, Mondriaan, Citroen, Henket, KB, Hartfield en nog veel meer. Fundatie Zwolle is weer open. Kijk op museumdefundatie.nl 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Grote kortingsactie Capitol Reisgidsen. De hele maand juni zijn de Capitol Reisgidsen slechts 17,50 euro. Uw vakantie begint bij de boekhandel. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo presenteren we de 20-jarige virtuoos Kit Armstrong en het Adagio van Barber op 7 juli. Kijk voor kaarten snel op Robecosummernights.nl. Uw Capitol voor 1750 ligt onder meer bij AWB, VND, Bruna, Selexis en Bol.com. Dit is Radio 1.